Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ANZ-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op ASNbank.nl. banknl uur het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van LN Altena? Ja, goedenavond. Er zijn vijf jongeren veroordeeld. omdat ze lid zijn van terreurgroep IS. Ook ronselden zij mensen via TikTok voor terroristische acties. Twee jongeren moeten de jeugdgevangenis in, drie anderen kregen taakstraffen. In Zuid-Holland moeten gemeenten voor ruim 11.000 extra opvangplekken... voor asielzoekers zorgen, dat zegt de nieuwe asielminister. Landelijk is er nog een tekort van 38.000 plekken. Ook Noord-Holland en Brabant moeten flink aan de bak. Provincies en gemeenten moeten overleggen waar de opvang precies moet komen. In de Italiaanse stad Milaan is een tram ontspoord. Daarbij zijn zeker twee doden en 39 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat de tram met hoge snelheid tegen een winkel botst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En als sport Rico Verhoeven heeft een nieuwe uitdaging te pakken. De kickbokser die eerder vertrok bij Glory, neemt het in een gevecht op tegen Alexander Usiek. Hij is met 24 zegens en 0 nederlagen nog altijd ongeslagen in het normale boksen. Verhoeven mag het over drie maanden gaan laten zien in Egypte. Het gevecht is gepland bij een piramide. Nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er regen bij een graad of 10. Morgen blijft het regenachtig. Af en toe is er zon bij 11 graden. Ella, eh, dankjewel. Weer heel fijn. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén vertraging gemeld op de A1 Hengelo richting Osnabroek. Tussen Oddezaal Zuid en de Nederlandse grens. Daar een kwartiertje vertraging. Dan zijn er ook nog wat flitsers gemeld. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Ter hoogte van Zalbommel bij 100,4. Dan ook nog op de A7. Drachten richting Heerenveen Ter hoogte van Terwispel bij 155,5. En als laatste op de A12 Gouda richting Zoetermeer. Ter hoogte van zeven huizen bij 20,8. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers. We hebben hier vier gevulde koffers, vier fantastische prijzen. En één winnaar, dat kan jij zijn. Je kan zo meespelen. Maximum weekend. Music. Cue music. Cue sounds better with you. I'm sorry, I'm here for someone else.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 En rumors op Q-Music. Een hele goede avond op je vrijdagavond. 8 minuten over 8. Je luistert naar Tom en Joe. Op de plek van Tom en, de, Tom en Bram. Die een avondje vrij zijn. Maar dat betekent niet dat we het grote kofferspel niet gaan spelen. Het is een eer dat wij dit mogen doen. Zeker nog. Ja, ze staan hier weer in de studio te shinen. Vier prachtige, rijkgevulde koffers. Met daarin, moet ik zeggen, fantastische prijzen. Absoluut, was... Absoluut. En het werkt zo. Bij elke koffer krijg je een hint over de inhoud van wat erin zit. Vervolgens krijg je vijf seconden bedenktijd of je de koffer open wil maken of niet. Ja, zeg je nee of zeg je helemaal niks in die vijf seconden, dan verval de prijs voor altijd. Gaan we door naar de volgende koffer. Zeg je ja, vind je de hint goed genoeg, denk je ik wil weten wat hierin zit. Dan openen we hem en dan is de inhoud van de koffer voor jou. Elke week hangt er een thema aan vast. En ja, we hadden natuurlijk heel makkelijk kunnen kiezen voor de lente. Want hè, het, wordt, het wordt lekker weer, volgende ja. week ook lekker weer. Deze week heerlijk weer gehad. Zo zijn wij niet. Nee, zo zijn we niet. Wij, wij, wij denken lang na, we zijn aan het brainstormen. We hebben hier al weken over nagedacht. Ja, Odido, de hek van het jaar natuurlijk. Het is heel sneu, miljoenen mensen zijn getroffen. Ik ook. Mijn gegevens kan je op dit moment kopen op het dark. We uh, heel vervelend allemaal. Ja, nou, maar we ben, dachten wel Ben, ben jij daar, daar, uh, daar gestrest over eigenlijk? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, I don't care. Ja, ja. Want ik, wat moet ik doen dan? Nee, ja, je kan er niks tegen doen. Nee, maar ik sta wel alles voor over. Je staat waar je woont en zo, alles 3. Dat staat allemaal op de dark web. Ja, maar ja, dat is dan zo. Ja, ja oké. Okay. Maar het staat ook van, uh, van Petra uit uh, uit Wormerveer staat het ook. Ja, weet ja je, okay. ik bedoel, ik ben niet de enige die dit is staat. Dat je vrij weinig zien. Nee, je doet me echt helemaal niks. Nou, wat ik je wel kan vertellen, alle prijzen in deze koffer zijn niet te hacken. Oh! Wat oh. is het thema? Wat is het thema? Niet te hacken. Niet te hacken. Wil je meespelen met het grote kofferspel? App dan nu! Koffer in de Q-Music app. En wie weet speel je zo meteen wel mee. Hey, ik weet niet of jij uh, maandag die beelden hebt gezien van Mieke in Ahoy. Jongens tam, hè? Dat is niet best, hè? Nou, het publiek was uh, erg stil. Erg ja, stil. Komt misschien ook wel door deze track. Nou ja, ik ga nu wel leuk meedoen. <laughs> Relax, take it easy. Op Q. Super nodig plassen. Haal je uh, anderhalve minuut? Ja, anderhalve minuut. Dus we rennen ver, ver de gang op, hè? Ja, het is echt ver. Oké, okay, maar ga gaan... ik. Moet je ja. rennen met die kleine beetje? 3, 2, 1. vind ik echt knap. In anderhalve minuut. is dus hey. twee gangen verderop. Ik heb ook mijn handen gewassen. Ja, het was meer nat maken. Maar ik was... Echt powerplassen, wat daar ja. gebeurd is. Maar, kun jij even zeggen wat we gaan doen? Ja. Ik heb geen meer. Je luistert naar Tom en Joe op je vrijdagavond. Waar we het grote kofferspel gaan spelen. Met een lege blaas gelukkig. Um, er staan hier in de studio vier koffers. Met in elke koffer een andere fantastische prijs. En je krijgt een hint over wat er in elke koffer zit. Dan krijg je 5 seconden bedenktijd of je het wil hebben of niet. Mag je, dan, uh, mag je dan kiezen? Zeg je nee of zeg je niks in die 5 seconden... dan vervalt de prijs en dan gaan we gelijk door naar de volgende koffer. Je kan maar één prijs winnen. Dat klopt. Het thema is niet te hacken. Natuurlijk door het nieuws over Odido, je kent het wel. De hack van het jaar. Miljoenen klanten zijn getroffen. Ik ook, ik zei het net al. Honderdduizenden gegevens zijn gelekt op Darkweb. Allemaal vervelend, maar dat is dus het thema. Alle prijzen in deze koffers zijn niet te hacken. Annemieke, goeie avond. Goedenavond. Ben jij gehackt? Nee, ik ben gelukkig niet gehackt. Oh, niet gehackt nee. staat niet op de dark web. Nee, zeker niet. Dat scheelt. Dat scheelt heel veel. Dat scheelt heel veel. Maar zou je, word je er wel nerveus van dat je denkt: Oh ja, stel dat het wel zou gebeuren, ik ga allemaal wachtwoorden nu al veranderen? Nou, het, ik zou het niet uh, heel erg lekker vinden inderdaad nee, als, uh, ja. als ik dat nieuws zou krijgen. Inderdaad. Heb jij één wachtwoord wat je voor alles gebruikt? Uh, nee. Heel goed. Heel goed. Jij nee. had het wel. Yo, dus. Ja. Ik verander alleen ik het laatste cijfertje. Weet je wel? Dat is ook niet handig om te zeggen, want jouw informatie staat wel op de Dark Web. Oh, ja. pas daar nou mee op? Ik heb voor elke wachtwoord wat anders. Heel goed. Um, Annemieke, we gaan met jou het, het grote kofferspel spelen. Ben je er klaar voor? Zeker. Het thema is dus niet te hacken. Jody gaat je hints geven en op basis ja. daarvan mag je kiezen. Oké. Okay. Ja. Ben je klaar voor hint 1? Zeker. Waar een wil is, is een weg. Gaat hij open of niet? Oh, Annemie. Ik... Nee. Oei, hij gaat niet open. Oeh, hij gaat niet open. Hij gaat niet open. Nou, ik doe het koffertje wel even open. Ik kijk er even in. En wat zit erin? Een stratenboek van Nederland uit 1997. Dat <lacht> Hij nou, ja, is niet te hekken. Het is pure winst dat je dit, uh, dat je dit hebt. Ja, ja, dat is niet te hekken, ja. hekken. Gaan we naar koffer 2. Dit is de hint. Dit is de hint. Over. Hè? Ja. Dat was de hint. Ja, oké. Okay, dubbele, dubbele punt. Oh, ja, okay, dit is zo... de hint. Over. Nee, nee, nee. Ook niet. Ook niet. Oh, er werd even overlegd. Ja, overleg op de achtergrond. Maar Annemiek zegt nee, ik doe koffer 2 open. Wat zit erin? Twee walkie-talkies met een bereik van 10 kilometer. Zo? zo. Maar ja, is niet voor Annemiek. Nee, is niet voor Annemiek. Was je er blij mee geweest, Annemiek? Eh, nee. Nou, oké. Tot nu toe ga je dan hartstikke goed. Gaan we door naar koffer 3. Ik ben blij dat we bij koffer 3 zijn aangekomen. Vind ik de leukste hint van allemaal. Lekker likken. Nou, Annemiek, gaat die open of niet? Uh, uh, uh, nee. Oh, die twijfel. De twijfel was groot, maar ik ben ja. wel benieuwd wat er in deze bijzondere koffer zit. Nou, het koffertje gaat open, koffer 3. Er zat briefpapier in, enveloppen en postzegels. Ja, lekker lik aan de postzegels. Ook niet te hacken. Je hoeft niet meer te e-mailen. Nee, je kan gewoon weer eens een kaart sturen. Maar het is allemaal niet voor jou, Annemiek. Dat betekent uh, dat er nog één koffer over is, dus er valt weinig meer te kiezen. Uh, ja. Koffer 4, wat daarin zit, krijgt Annemieke sowieso. Ja. De hint is, niet kapot te krijgen. Nou, ben benieuwd. Annemiek denkt, wat is dit, wat is dit? Koffer 4 gaat open en dat is een... Nokia 3310! Hey! hey! Ja, geen internet. Bellen, sms'en, dat is het enige wat je kan doen. Oh, lekker sneken. Ja, inderdaad, lekker sneken. Ik denk dat Annemiek oh. toch een andere prijs had verwacht... als ik het zo in die reactie hoor. Ja, lekker drinken ja. in dit weekend. Maar het is niet te hacken, hè? Odido komt er niet bij in de buurt... en je bent echt uh, veilig voor het dark web. Nou, kijk eens aan. Dat is fijn. En uh, de Q-Music-app, een bericht sturen wordt ook lastig... maar uh, ik geef Tom's <laughs> nummer wel, kan hem gewoon sms'en. Ja hoor. Helemaal super. <laughs> Oké okay, Annemiek, fijne avond. Dankjewel. Tot de. Hoi, hoi, hoi, hoi was Davina Michel te gast bij Domingue in de middagshow... om haar nieuwe track voor het eerst te laten horen. Schaf een klein tipje van de sluier over dit jaar. Veel shows en veel nieuwe muziek. Nou, dit is hun nieuwste. En still champagne op Q-Music. Zometeen na half negen gaan we weer samen met jou op zoek... naar de boom en een knal. De boom en een knal? Ja, dat is het nummer om echt het weekend even goed mee af te trappen. Altijd met een speciaal thema. En wat het thema is, dat vertellen we je zo. I to have you Ook Teddy Swims en David Getter hoor je zo...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 Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Er zijn twee vertragingen gemeld. Eentje op de A1, Hengelo, richting Osnabroek. Tussen de Lutte en de grens met Duitsland. Daar 10 minuten vertraging. Ook 10 minuutjes op de A28, Amersfoort, richting Hogeveen. Tussen Zwolle Centrum en Brug over de Overijsselse Vecht. Ook daar dus 10 minuutjes vertraging. Q-Music, Tom en Joe. Milk Inc, Walk on Water hoor je zo. Naar David Guetta en Teddy Swims. sounds with you. We will find Time. Like oil. op de vrijdagavond. Milk Inc. en Walk on Water. Op Q-Music. Tom en Joe. Ja, en dat het vrijdagavond is, betekent dat het weekend officieel is begonnen. En dan gaan we samen met jou op zoek naar... De Boom en een Knal. Ja, een nummer waarbij het stof uit de speakers klapt om het weekend officieel mee in te luiden. En uh, dat gebeurt iedere week aan de hand van een bepaald thema. Nou, Jo, vertel maar naar uh, welke liedjes zijn we vanavond op zoek. Ja, het is een uh, grote dag vandaag voor de fans van Bruno Mars. Een gloednieuw album The Romantic is vandaag officieel uitgekomen. Zijn eerste album in tien jaar tijd. En onder andere, deze van het album kende je al... Als je een goede beurt bij je partner wil maken vanavond. en een romantische avondje wil. dan moet je het album opzetten. Dat is niet normaal. Oh, is dat zo? Je ja. hebt hem al geluisterd. Ja, ja, ja. ja. Oh, dan er worden over negen maanden heel veel kindjes geworden. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Nou, vandaag is het hele album dus compleet, inderdaad. Dus ik dacht voor de boem en een knal. Planeten, de lucht, sky, stars, universe. Alles boven de grond vanwege Bruno Mars. Oh ja, Mars. Ja, want Mars is natuurlijk een planeet. Dus we gaan, het, we gaan het. Ja, eigenlijk zodra je een meter in de lucht springt, is het toch goed. Oh, Oké, okay, het universum. Ja, alles, alles wat in de lucht zit. Universe, alright. Nou, daar moet, daar moet toch iets in zitten. Wat een, wat een vette trek kan zijn waarmee we helemaal het weekend kunnen aftrappen. Je voorbeeld. Of ik je niet? Ja, je hebt toch wel een voorbeeld. Rainbow in the sky. Did you Paul. Ja. Right, I wanna see rainbow in the sky. Laat nou, het weten in de Q Music app, jongens. Uh, ik ben benieuwd wat er gaat binnenkomen voor de boom en de knal. Hey, je kent haar waarschijnlijk al van uh, Man I Need. So easy to fall in love. Ik heb het over Olivia Dean. Ze heeft nieuwe muziek samen met Sam Fender. Rain Me In op Q. Go of I've ever heard. I couldn't get Gonna you shout oh my God It seems just, but it's what I was owed, I suppose Every flagstone of this town, there's our prince And all the bars round here serve my ghost I've done you these things when I was young Cause now I've just grown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 Everybody at the bargain, Tish. Everybody at the bargain, Tish. Everybody at the bargain, Tish. I've been boozy since I lived. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Both uh. of them drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One. Here comes the two to the three to the four.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 gedraaid door de ontdekker himself. A bar song op Q Music. Oh, Ik was een early adapter. Ja. Um, omdat uh, Bruno Mars vandaag zijn album heeft gelanceerd, The Romantic. The Romantic heet het. Zijn we voor de boem en de knal op zoek naar liedjes in de hoek van... Ja, het mag alles zijn. Het mag Mars zijn, Bruno Mars. Het mogen planeten zijn, het mag de lucht zijn, het mag het universum zijn. Het, het al alles mag. Jij zei, Joe, zelfs als spring je meter de lucht in, vanaf daar... zeg maar, dat telt al voor de boem in de knal om lekker het weekend in te luiden. Ja, en dan worden luisteraars creatief. Dan worden luisteraars heel creatief, maar het wordt voornamelijk hoog gezocht door Daphne Stuurt. Mijn allereerste gedachte is... België van het Goede Doel. Want dan zingen ze natuurlijk... Is er leven op Pluto? Oh ja, nou, ja, scherp. Dat alles voorbij. Anton hebt meteen My Universe van Coldplay. Ja, heel goed. Mooi, mooi nummer, maar om daar nooit weer mee af te trappen. Er zit niet echt, Anton, kleine correctie... niet echt een boom en een knal in My Universe. Maar dat, dat, dat zijn wij. Esmee zegt sterrenstof, jeugd van tegenwoordig. Arjen die zegt nog... hey uh, Stars van Mental Tio, is dat niet een goede? Ook lekker. Mm -hmm. Marije die komt met airplanes, natuurlijk... Maar, aan de telefoon, Richelle, goedenavond. Goedenavond. Richelle. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. hallo. Hallo, hallo, Wat ben je aan het doen? Uh, nou, ik was onderweg uh, vanuit Den Haag naar uh, Zeeland naar huis. Kijk, heel goed. En jij hebt een track waarvan je dacht, nou, dit luister ik altijd tijdens het sporten. Ja, klopt. Ja. wat voor sport hebben we het dan over? Ja, eigenlijk een beetje uh, cardio, crosswalker, fietsen, loopband. Crosswalker. Alles ja. door elkaar. Is dat jo, zo? Ja. Die, hoort, jo, die kijkt me aan. Die hoort termen die hij nog nooit heeft is, gehoord. Is crossboken zo'n ding dat je ook met je armen heen en weer gaat en met je ja. voeten moet ja. stappen? Ja. Oh, ja, ja, ja, ik weet ja. dat het is. Ja, ja, ja, ja, ja. ja iets waar jij nog nooit op hebt gestaan. Nee, ik um, uh, Richelle, is. Jij wel. En jij doet het altijd met uh, ja, uh, de volgende uh, plaats die, die past bij, uh, bij het thema. Vertel maar. Ja, flight 643 van Jeffstone. Oh, oh, kijk! Die gaan we even draaien. Wat een geweldige boem en een knal. Michelle, dankjewel. Ashley, please. All passengers for flight 643. Destination, Magic Music. Immediate boarding at gate number seven. I got Tell me too much to ask? That's all I'm asking. Is it too much to ask? Neil Horn, no OpQ. Hallo. Oh. Nou, jij weet het, die Engelse tongval, die Amerikaanse tongval. Nile Horn. Nile Horn, je no Music. Kijk, je hoorde het al, het was leuk en aardig, maar het echte werk gaat nu beginnen. Ja. Namelijk, de man met dezelfde opticiën als Lee Towers is in <laughs> de studio <gekekening. laughs> Steven Bouwman, voor jou. Goeden Hele leuk! Hallo jongens, hoe is het nou? Ja, hier is het heel goed, nou, Steven. Hoi. er komen belangrijke berichtjes binnen die zegt. Uh, Shen zegt bijvoorbeeld jongen. Stefan, wat gaan we doen met Pommelie thuis? Ja, hoe zit het nou? Uh, wie vragen die worden overgeslagen, dus jammer <lacht> dat je hebt gevraagd. Want nu ben je de lul. Uh, ja, maar iemand anders kan wel nog winnen. <lacht> Kinderen die zwijgen hebben kans niks te krijgen. Dat ja, is ook het oh, geval, hè? Oh, mooi, he. mooi. Ja. Wat ga je nog meer doen hey, vanavond? Pommelien komt langs. We hebben Stefans piano maar met cloud. De Vrijdagmis hey. komt eraan. Je dus mag we raden straks in de Key music app wat het thema is. Uh, wat hebben we nog meer? Nou, weet ik veel. Dingen. Jij bent er. En, ik dat, ben er en dat is genoeg. Kinderhands snel gevuld. Sorry, is het ook. Ja, oh. Nou <lacht> <Windvanger. lacht> <lacht>